Twee uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. De Nobelprijs voor de literatuur is toegekend aan de Zweedse dichter Thomas Tanströmer. De tachtigjarige auteur is een van de meest invloedrijke dichters in Zweden. Tanströmers werk is in meer dan vijftig talen verschenen... maar toch niet bij iedereen even bekend, zegt het Nobelprijscomité. Hij is een poet, maar hij is nooit echt really een fulltime-rijder. Hij heeft veel van zijn leven als psychologist gewerkt. En hij heeft een klein, kleine productie. Je kunt het in een niet te large pocketbook. All of it. Volgens het Nobelcomité biedt Tran Streumer een nieuwe toegang tot de werkelijkheid. Dankzij zijn compacte en transparante stijl. Zijn gedichten werden in het Nederlands vertaald door onder andere J. Bernlef. Aan de prijs is een bedrag van 1,1 miljoen euro verbonden. Vorig jaar werd de Nobelprijs voor de Literatuur toegekend aan Mario Vargas Loza. De man die de dodenherdenking vorig jaar verstoorde met een schreeuw... heeft een jaar cel gekregen, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Ook mag hij vijf jaar lang tijdens de dodenherdenking niet op de dam komen... tussen zeven en negen uur s'avonds. De rechtbank ziet verband tussen zijn kreet en het letsel van omstanders die wegvluchten en verwijt hem roekeloosheid. Hij heeft zich schuldig gemaakt aan het lichamelijk letsel van alle gewonden. Bestuurders van financiële instellingen die staatssteun hebben gekregen kunnen binnenkort geen bonus meer ontvangen. Minister De Jager kondigde al eerder aan dat hij bij de bonussen gaat aanpakken.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 De strengere regels gaan in de praktijk dus onmiddellijk in. De jager deed zijn toezegging tijdens de financiële beschouwingen in de Kamer. Die gaan vooral over de eurocrisis. De minister zei dat die uitbreiding van het Europese noodfonds niet uitsluit... maar hij wilde daar weinig concreets over zeggen. In Amsterdam loopt het protest van huisartsen en doktersassistenten... tegen de bezuinigingen ten einde. Duizenden huisartsen waren naar de raai gekomen omdat ze boos zijn... over de 132 miljoen die minister Schippers wil bezuinigen op de sector... Volgens de huisartsenvereniging wordt de patiënt daar de dupe van. Veel huisartsen hebben hun praktijk vandaag gesloten of draaien een zondagsdienst. Minister Schippers zei eerder vandaag dat ze opnieuw om tafel wil met de huisartsen. De landelijke huisartsenvereniging noemt die reactie onbegrijpelijk. Volgens de voorzitter wordt er al voortdurend overleg gevoerd. Het weer dan, stapelwolken, maar ook wat zon. En dan vooral in het noorden kans op enkele buien. Temperatuur ligt vanmiddag rond 13 graden. Morgen blijft het onstuimig en dan wordt het een graad of 15. Wie betaalt toch gewoon? Heeft er geen aanmaning nodig? Belachelijk dat die dingen bestaan, aanmaning.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 Vanavond begint hij in Parijs aan zijn allerlaatste tournee. Zanger Charles Navour is een legende. En straks praten we over hem met Lisbeth List. Zijn er aan tafel nog meer liefhebbers? Ferry Haan, hou je van Charles Navour? Uh, dat is soms op, op vakantie. weg, man. Niet echt. Ook niet. Thijs? Uh, een beetje. Een beetje, oké. Okay. Nou, ik ook. Arendo Joustra, hoofdredacteur van Elsevier, stelde het boek De Oranje samen. Een verzameling verrassende feiten over ons koningshuis. Het gaat over familie en troonsopvolging, maar ook over auto's, paarden en buitenechtelijke kinderen. We gaan er straks met hem over praten. Ruben Wegman, u bent directeur van de Nederlandse Apparatenfabriek. Prachtige naam. Dat klinkt ouderwets, maar u bent een van de belangrijkste spelers op deze wereld... op het gebied van RFID-chips. Dat zijn onzichtbare chips die in allerlei producten worden verwerkt. Gisteren werd bekend dat u een groot Spaans kledingmerk van chips gaat voorzien... in de kleding. De kleding die Thijs en ik nu aan hebben, zit het daar ook al in? Daar nou, zit het zeer waarschijnlijk niet in. Want? Omdat het nog helemaal aan het begin staat. Er worden kleine projecten gedaan, maar over de komende jaren... zijn nogal wat retailers daarmee bezig. Ja, dus de komende jaren gaan we het zeker aantrekken, kleding met die chips erin. We gaan het proberen of het werkt. Maar voel je het dan ook, waar die zit? Nou, op dit moment is het al vaak dat de beveiligingsstrips al in je kleding zijn ingenaaid. En dat zijn hetzelfde soort chips. Dus je kan ze wel zien. Het is niet onzichtbaar? Je kunt ze en onzichtbaar. En veel schoenen zitten al op dit moment gewoon anti-winkel-diefstallabels in. Dan zou je ook RVD-labels in doen. Uh, maar je, meestal is het zichtbaar in de kleren. Hangt dit aan het etiket? Oké, okay, dat voelt toch wel net zo prettig, dat, dat je knip... nog weet waar die zit. En dan knip je het eraf. Dat kan ook nog. Dat kan ook nog. Ja. Goed, in onze rubriek achter de voordeur, uh, Ferry Haan, je bent uh, leraar en columnist. En je stoort je aan de enorme hoeveelheid congressen over onderwijs. Hoeveel uitnodigingen krijg je per week? Uh, dat, uh, een aantal congressen is niet eens meer de schil buiten het onderwijs. Een aantal mensen die niet voor de klas staan en die wel iets met onderwijs te maken hebben... en daar wel ook voor betaald worden en daar wel heel veel mening over hebben... waar de mensen die wel voor de klas zijn, dan weer het last van hebben. Daar, daar zit de er ergens De, de niet-productieven. Het gaat niet zozeer om het feit dat jij zo vaak wordt uitgenodigd. Uh, dat vind ik meestal leuk, net als heel veel andere mensen. Uh, maar ja, ik moet ook heel vaak ik moet gewoon ook voor de klas staan. En uh -huh. de, mensen die de, de bevolking van zo'n congres, uh, dat is voor twee, drie, nou, drie, vierde is het gewoon, gewoon de niet-productieven. Maar wie zijn dat dan, die niet-productieven? Uh, dat zijn mensen binnen of buitenschool... Uh, binnen een school, uh, op een middel middelbare school... is ongeveer een kwart van het personeel, ietsje, ietsje meer... Uh, staat niet voor de klas. En dan ben je niet productief als nou ja, je niet voor de klas staat? Dat misschien, mag je ook gewoon tegen ze zeggen. Nou, nee, ik zeg het voor de grap. Uh, maar nou moet ik wel misschien even uitleggen uh, waar die hele discussie vandaan komt. Uh, ik weet niet of dat nu al kan. Heel, het, kort. Uh, heel kort. Heel nou ja, kort. Er is een discussie om de productiviteit van de docenten op te voeren. Gewoon een, een docent moet meer bereiken met zijn leerlingen. Uh, en dat is prima. Uh, maar dan moet je ook praten over de productiviteit van de mensen die niet voor de klas staan. Nee. Daar komt de discussie uit voort straks meer over. Onze dichter bij de dag is vandaag Tim Pardijs en we horen zijn gedicht te tegen drieën. En heeft u een vraag of opmerking? Reageer dan vooral. Ga naar onze website, dit is dag.nu of reageer via Twitter en dan gebruikt u de hashtag DDD. Arendo Joustra. Goedemiddag. Goedemiddag. Met hoofdredacteur van het Weekblad Elsevier en ja. onder uw redactie verschijnt morgen het boek De Oranjes met allerlei verrassende feiten over ons Koningshuis. Het boek heeft een enorme inhoudsopgave, hè? Het verschijnt pas volgende week donderdag. Oh, volgende week donderdag. Ja, okay. Maar jullie hebben de primeur. Wij hebben de primeur. Nou, hartelijk dank. Gefeliciteerd. Ja, u ook trouwens, met het boek. Er staan uh, allerlei feitjes in over de, over de, over de familie. Welk feit heeft, heeft jou nou het meest verrast? Nou, er staan heel veel feiten in. Uh, het, is, het is 300 pagina's. Maar wat bij het maken van het boek wel opviel. We hebben het boek gemaakt omdat journalisten altijd feiten verzamelen. Om de feiten netjes in, uh, niet in chaos weer te geven, maar netjes neer te geven, maak je lijstjes. En dat doen we al 15 jaar bij Elsevier. En die deel van die lijstje staat nu in het boek. Wat mij toch het meest verbaasd heeft, in uh, die discussie over de monarchie wordt veel gesproken over dat de koningin alleen maar ceremonieel aanwezig moet zijn en geen voorzitter moet, moet zijn van de Raad van State. We hebben dat nagekeken helemaal. Dat is ook zo'n lijstje. Ze is in die afgelopen dertig jaar zomaar acht keer in die Raad van State oh, geweest. Acht keer. Dus even... nou, wat gebeurt er dan? Dan is ze wel voorzitter, maar dan zegt ze: ik open de vergadering en ik geef nu het voorzitterschap door aan de vicevoorzitter. En gisteren was het er ook, want toen werd het nieuw pand geopend. Ja, toen was ze er ook, ja. ja die dus dat... staat er nog niet in. Dit want... is nee. <laughs> nog dat 9, dus, dus inmiddels. Feiten, maar het was die... geen officiële vergadering. Oh. Dus die, dat lijstje met feiten, dat, geef, dat kan dan ook wel weer wat mythes doorprikken. Door ja. ik, ik noem even een paar dingen die, die we kunnen lezen in het boek. Bijvoorbeeld... Uh, de, welke hobby's heeft de koningin? Nou, interessant. Uh, ook het aantal auto- en vliegtuigongelukken. En uh, daar is prins Bernhard nog alles bij betrokken, begrijp ik. Ja, volgens voor, voor <laughs> prins Bernhard, dus, dat is een brokken piloot. Hij heeft niet veel auto-ongelukken veroorzaakt. Maar hij heeft ook zelf een keer in 1965, even lang geleden natuurlijk... heeft hij een lijstje opgemaakt opge met de zeven uh, vliegtuigongelukken die hij veroorzaakt heeft... Ik, ik wil ze even oplezen hoor maar nee dat was, nee dat hoeft maar, niet nou ja. nou, de ernstigste dan nou het begon met een tijgermot en het eindigde met een dakota dus uh, hij was nog een beetje trots op ook ja. maar, uh, maar uh, nou ja u was aan het oplezen de, de type lijstjes was nog eentje die ik, die ik zelf verrassend vond is dat er wordt ook vaak geklaagd dat de, de leden van de koninklijke familie geen belasting betalen nee nou, dat is echt laarriekook want ze betalen allemaal belasting zoals u en ik er zijn alleen uh, uitzonderingen wordt gemaakt voor de koningin en uh, haar uh, zoon en uh, die is echt genoten. ja en die Alleen wel belasting, alleen over de over het salaris wat ze krijgen betalen ze geen belasting. Maar zouden het wel doen, zou het belasting, dan zou het salaris gewoon verhoogd worden met het bedrag wat ze aan belasting zouden moeten betalen. Ja, maar er staat ook een lijstje belastingen die de oranjes niet betalen. Ja, dat, dat is dit lijstje dus, ze oh ja. dus betalen dus geen, geen inkomstenbelasting. En die drie geen vermogensbelasting. Maar het is niet zo dat Prinses Margriet en Pieter van Wollo en al die kinderen geen belasting betalen. Okay. Ze betalen allemaal keurig netjes belasting. Dus dat is ook weer even een beeld wat, niet, wat bijgesteld wordt. Nou ja. Ook interessant het uh, lijstje woonadressen van de familie in Canada. Ja, ja. ja. wat moeten we daarmee? Nou, ik ken ze niet uit mijn hoofd. Nee. Maar, maar het uh, nou ja, zijn, zijn serieuze lijstjes en minder serieuze lijstjes. Uh -huh. We hebben nu het allemaal verzameld. Wat mij opviel bij, bij het maken van het lijstje van de woonadressen van Willemina in koningin Wilhelmina, moet ik zeggen, in, in Londen. Is, uh, en Wat ik niet wist, en misschien jullie ook wel niet... dat ze, ook haar huis is gebombardeerd, een van haar huizen net buiten Londen. Maar, en dat is voor eigenlijk voor voor uniek dat er ook twee mauscheus zijn omgekomen... bij het bombardement. Dus, ja. in, dus twee veiligheidsagenten van de koningin ja. die daarbij omgekomen zijn. Ja. Ik wist dat niet. En, nee, en, en, uh, niet. Nou, dat, dat komt dan zo naar voren als je zo'n lijstje maakt ja. over een woonadres. Ook een lijst, uh, uh, dat is ook een interessante... controversiële uitspraken van de Oranjes. Uh, ik denk dan meteen aan de uitspraak van Willem-Alexander... Over, uh, het was Argent een beetje dom. Over Argentinië, maar waar, waar, welke staan er nog meer op? Uh, nou ja, of, of het controversieel zijn. Prins Bernard heeft in 1971 in het toen net gefuseerde NSC Handelsblad... dus NSC en Handelsblad gezegd dat hij... Nou, ik kon voorstellen dat de democratie uh, een tijdje uitgeschakeld kan worden, want dan kan het de regering lekker doorregeren. Oh ja, dus da dat is ook een moeite. <laughs> Daar ja. da viel wel erg verkeerd. En, en Biesheuvel moest ook uh, in opdracht, premier Biesheuvel moet ik zeggen in de tijd, moest ook in opdracht van de Tweede Kamer naar Soesdijk om, om, om uh, tegen de prins te zeggen dat. dat of je nou helemaal van godlot was. Ja, ja. Of soortgelijke woorden. Ja, ja. Even nog wel de vraag, want het is natuurlijk heel leuk om allemaal te zien. En je gaat ook onmiddellijk zoeken van wat vind ik een leuk lijstje en even kijken. Maar wat hebben we er nou eigenlijk aan? Wat is, wat is het idee erachter? Want dat nou, hebben jullie ook, toch? Nou ja, ik, ik kijk sommige mensen maken kruiswoordraadsels. Ik, als, ik, als ik iets hoor van één, dan denk ik als er nog als er twee is, heb ik wel een lijstje. Ook bij Koninklijk Huis. <lacht> dus dus, dus als, je, als je praat over de dochters van Prins Bernard, dan kan je daar een lijstje, hè, de niet-echtelijke dochters van maken. Um, wat wij, vaak, wij gebruiken die, dit ook op de redactie, want uh, vaak gebeurt er iets en dan moet je toch even nakijken hoe zit het ook alweer. En, en, en nu heb je al die dingen zijn uit verschillende bronnen gehad, heel veel verschillende bronnen. Veel uh, dingen hebben we zelf opgezocht en uitgezocht en met de RVD en afijn, alles doorgespit. Nogmaals, 15 jaar werk zit erin. En uh, het is toch heel handig om dat zo uh, onder handbereik bij elkaar te hebben, ja, dat, je, dat je de feiten goed hebt. 15 jaar werk, ik hoop niet dat, de, dat het besluit om het boek te schrijven 15 jaar geleden al is gevallen, of wel? Nee, maar het, uh, het, is, het is wel nogmaals die ziekte die, die ik dan heb en ook anderen met mij in lijst. Heb je dat het hele leven al? Ja, dus ik. ik, uh, nou, ik u, kan, heeft ik, u kinderen? Nee, en, en ik heb helemaal niks. Ik hou, ik hou ook niet van de kroeg. Ik moet zeggen, ik hou ook niet zo erg van televisie. Dus, uh, maar zodra ik... Uh, heb je ook heel veel lijstjes van hoor. Nee, ik maak ook lijstjes van bijvoorbeeld alle politici die uh, zomergast zijn geweest. Uh, de ah, uit de ja. uitzending van jullie collega's. Dus, ah, ja. dus we hebben, hebben als Elsevier ook een boek gemaakt. Dat heet het Groot, Elseviers Groot Politiek Lijstenboek. 532 lijstjes. 2220 personen. Maar komt allemaal Alleen door... maar over de politiek. En, uh, dus al die dingen waar, waar zelfs de telekamerleiden geen weet meer van hebben. Die staan. Nee, nou, maar het is eigenlijk een nou. soort collectief geheugen wat u creëert. Ja, ik vind in dat nog, boekvorm. ja want dat, anders zou het ver, verwaaien en, en, en wegraken. En nu staat het bij elkaar. Het lijkt me reuzehandig. Wat ook opvalt als het gaat over de Oranjes... is dat ze eigenlijk permanent in het dienst, in, in nieuws zijn. Bijvoorbeeld nu weer dat Prins Bernhard in 1994 uh, Nelik Kroes zou hebben geholpen... bij een miljardendeal voor marinefragatten voor ja. de Arabische Emiraten. Ja. Steeds komen er weer feitjes naar boven. Ja, die, hoe, hoe komt dat? Ja, dit, dit feitje is wel een hele oude koe natuurlijk. Oh. Hè, want, uh, Ik wist eh, het niet hoor, maar uh, nou, ja. stond het al op een lijstje? Nou, kijk, net als met die dochter die, uh, die die onlangs zogenaamd weer kreeg. Ja, dat, dat verandert het beeld van... van nou, die had hij al eerder, maar die kwam <laughs> nu naar boven. Nou, ja. Nou, het is helemaal niet zeker dat dat zijn dochter is, natuurlijk. Dus, maar he, zogenaamd kreeg. Uh, dat verandert natuurlijk niet het beeld van Prins Bernhard. Uh, dat hij die, dat die, dat die andere dochters heeft, uh, dat was bekend. Dat hij ook lobbyde, was ook bekend. Het grote verschil toch hier met, met deze zaak, ik heb het boek niet nog niet gelezen, maar wat ik erover gelezen heb, is dat uh, toen hij toen die voor uh, lobbyde, was een, een vreemd bedrijf, een buitenlands bedrijf. Als, als de prins der Nederlanden lobbyde voor uh, Fokker. Hmm. of voor de scheepsbouw in, in Vlissingen, de, de, de Schelde. ja, dan denk ik dat is zijn werk. Ja, maar hij mocht toch na de Lockheed-affaire zich niet meer met het zakenleven bemoeien, was de afspraak. Nou oh, ja, dat, is, dat zat allemaal niet zo zwart op wit. Oh. En, maar als, als een prins in Nederlander lobbyt voor Nederlands bedrijfleven, ik denk dat de werknemers van Fokker en de werknemers in Vlissingen, die afhankelijk zijn van dat Scheldebedrijf, ik denk dat die de prins heel erg dankbaar zijn dat hij dat gedaan heeft. Ja, ik dacht dat Den Haal dat allemaal dicht timmerd had, maar dat is toch blijkbaar niet helemaal. Hoor. Nou, als je dat nog eens een keer naleest, dan is het allemaal dat dat ging toch wat minder, minder hard aan toe dan, dan we allemaal denken. En ja, en waar en, praten we over? De, de man is dood. Uh, uh, uh, sinds 2000, uh, moet ik even goed nadenken, het vier. Uh -huh. En, en, en uh, het, nogmaals, het beeld verandert niet door. En ik vind het niet erg, moet ik zeggen, als, als, een, als iemand in overheidsdienst... dat is hij niet eens, maar als echt genoot van de koningin... lobbyt voor het Nederlandse bedrijfsleven. Dat is toch iets wat we zouden moeten toejuichen. Even nog over geld en de oranje. Dat is natuurlijk ook altijd een, een interessant onderwerp. Uh, volgende week is er weer de begrotingsbehandeling van Algemene Zaken. Ja. En dan gaat het ook weer over de begroting van het Koninklijk Huis. En daar zijn altijd vragen over gesteld in de Kamer. Laten we even luisteren naar hoe dat ging de afgelopen jaren. Laat het koninklijk huis inkomstenbelasting gaan betalen en successierecht. Zou het dan niet redelijk zijn om op zijn minst een persoonlijke toelage ook 20% te korten? Privévluchten moeten door leden van het Koninklijk Huis zelf worden betaald. Dat ook de leden van het Koninklijk Huis belastingplichtig worden. Om een einde te maken aan de bijzondere fiscale positie van de leden van het Koninklijk Huis. En gaat over tot de orde van de dag. Arendo Joustra, de boek De Oranjes. Is het terecht deze opmerkingen? Is het terecht? Ja, als het in de Kamer wordt gezegd... is het terecht, want dat is ons volk Maar ik word wel eens een beetje misselijk van... Uh, kijk, tegen de PV D66, neem D66... je zit altijd tegen op de PVV in te hakken... dat de PVV zogenaamd de rechtsstaat ondergraaft... de instituties van de Nederlandse samenleving ondergraaft. Maar in feite doet D66 dat natuurlijk zelf ook altijd... door keer op keer, uh, tien jaar geleden al en nu weer... een ander instituut, namelijk de Monarchie... die zo belangrijk is voor onze democratie en, en, en onze samenleving... keer op keer, maar... maar, maar Links en rechts aan te vallen. Ik, waar dient het toe? Uh, ik zal een, een, een, een, een betrouwbare bron citeren. Dat is Marcus Bakker. Uh, wordt <lacht> fractie, fractieleider van, van de Communistische Partij Nederland. En, en, en, die, en die zei: Nou, er zijn altijd nog belangrijke onderwerpen te vinden dan de monarchie. En dat had hij goed begrepen. Kijk, de monarchie is toch een soort veilige paraplu. die over onze democratie hangt. Wij kunnen in de Tweede Kamer ontzettend veel ruzie maken dat gaat nooit door naar het staatshoofd. In elke republiek, als dan, dat is altijd een politicus, die, die president... elke politieke ruzie gaat dat rechtstreeks uh, door partijpolitiek naar de president. Uh, dat hebben we hier niet. We hebben een veilige moeder die boven ons staat. En dat houdt die democratie kan flink uh, democratisch zijn en flink vechten met elkaar... maar het raakt nooit het staatshoofd. Dus in Frankrijk bijvoorbeeld wel. Het is ook niet voor niets dat Frankrijk al aan de vijfde republiek toe is. En wij hebben nog steeds de eerste monarchie en over twee jaar 200 jaar oud. Ja. U neemt het gewoon een beetje op ook voor de Oranjes, hè? Nee, dat vind ik leuk om te doen. Want, uh, de, ja, dat de, de, de, de, het wordt altijd. Uh, het is ook een beetje modern om, om, om op de monarchie te kankeren. En, en de koningin moet uit de regering. En, en, ik bedoel, het zijn echt belangrijke zaken. Het is een mooi theater wat we hebben. Ik geloof dat uh, de koninklijke familie, in ieder geval het koninklijk huis... veel goed betekent voor Nederland. Als ik u nu vraag wie de president is van Duitsland, weet u dat niet. Wolf. Heel goed. Als ze niet inmiddels weg is. En, en mijn, vraag nee, aan elke, is mijn vraag aan elke Duitser: uh, wie de Koningin van Nederland is. En ze weten precies het antwoord. Maar is dat ook de reden dat u dit boek uitgeeft? Maar, wat Een zetje in de rug, steuntje. In moeilijke tijden, Elze Vier staat daar. Nou, nee, nee, nee, nee, sorry, want dat, nee, dan heb je het verkeerd. De, de monarchie verkeert helemaal die moeilijke tijden. Die, de, oh. Als je kijkt naar uh, Engeland, dan, en dan hou je echt van de monarchie als je dat zegt. Nee, maar kijk naar, naar Queen Elizabeth, die, had, die sprak over Annes Horribles, in 1992. Maar was ze zit er nog steeds. En, en ze is nu even net zo populair. Dit zijn, uh, zoals het modern heet, vaste waarden. Dit is duurzaam. Uh, de monarchie overleeft ons allemaal. Die heeft geen steun nodig. Naar de discussie over de rol van, de, van het staatshoofd op bijvoorbeeld kabinetsformaties. Die is volop gaande. Dus uh -huh. het, het lijkt toch wel een neiging ook om, om richting ceremoniële koningschap te gaan. Zeker mocht er dan een troonsafstand komen. Um, is dat een bedreiging? Nee, dat is kletskoek. Uh, zelfs. zo. <laughs> nou <laughs> ja, dat moet het een beetje leuk maken. Ja, maar, ja, nee, maar, maar, maar, maar, maar kijk, als je de, er zijn twee dingen over te zeggen. Eén, als je de koningin uit de regering haalt... dan is het niet meer controleerbaar voor de Tweede Kamer. Het mooie van het Nederlands systeem is dat de koningin onderdeel uitmaakt van de regering... en daardoor uh, aanspreekbaar is, althans via de minister, uh, door de Tweede Kamer. Het is democratisch gecontroleerd. En er wordt vaak gewezen naar, naar het Zweedse model... Hè, waar de, de koning zogenaamd ceremonieel is. Dat valt reuze mee, overigens. Maar die wordt dus losgelaten. Uh, zonder, zonder minister en, en zonder uh, Tweede Kamercontrole. Nou, die heeft dus een paar jaar geleden een enorme GAF, uh, enorme stabiliteit begaan. door in Burundi uh, het systeem te prijzen als het meest democratisch wat hij ooit gezien had. woorden van gelijke strekking. ja, nou ja is, dat is een, een, een vreselijke dictatuur. Ja. Dus, dus wat er gebeurde. Uh, hij moest weer terug uh, naar, naar het parlement, ging erover praten. Uh, nou, fijn. Een heel gedoe was er. Een groter gedoe dat we je ooit gekend hebben. En dan mag hij alleen weer op reis met de, met, met de minister. Ja. Dus ja, het. Als er een probleem is, lost dit het niet op. Ja. Snapt u dan waarom er zoveel kritiek is op het Koningshuis steeds? Waar komt het vandaan? Dat nou, is dus, Dat is wel dus niet helemaal raar. Die, dat hebben we ook wel eens een keer bij Elsevier. Om, kijk, door, door de, de balans soms een beetje zoeken. De dingen die de koningin zei vroeger, laten we zeggen 20, 30 jaar geleden over Europa, over de derde wereld. Dat was, kamerbreed was dat aanvaard. Dat waren geen links- of rechts-issues. Uh, iedereen was pro-Europa. Iedereen de derde wereld te armer helpen. De, of het nou van de kerker kwam of van de samenleving. En, en, en die thema's die apolitiek waren, zijn tegenwoordig politiek geworden. Dus je doorgaat met die thema's, dat soort dingen zeggen, dan kom je toch in politiek vaarwater. En dat moet je dus niet doen. Want als de koningin zegt dat het minimumloon moet omhoog, dan is de ene helft van het land boos, mm. de andere helft niet. Mm. Nou ja, en een tweede element is dat het wegvallen van prins Bernard heeft ook de politieke kleur van de monarchie een beetje veranderd. Uh, ja, dat was wel Dat hij lekker rechts was. Ja, ik, heel goed. Ja, dus, dus dat hield een beetje de balans erin. Dus je, je, Iedereen kon zeggen, het is een beetje een soort toverbal. Iedereen kon zich wel herkennen in een deel van de monarchie. Ja, ja. Ja, dus ze moet en, eigenlijk weer een flink een rechtse prins of prinses op het schildhuis. Nou ja, of de prins moet ik keer wat recht zeggen. Dat ja, kan ook nou ja, dat, of, dat kan, Maar moet, dat element moet er wel in, dat moet er wel in zijn. Er nou, dus zijn, zijn echtgenoten. Prinses Maxima is, is ook wel wat anders geaard. Ook door haar opleiding misschien. En door haar afkomst. Maar het klinkt niet echt door. Maar die zei toch ook wel linkse dingen over onze identiteit. Althans wat door mensen als links gepesipeerd is. Ja, en van die linkse dingen als microfinanciering. Dat klinkt ook niet erg echt. Nou, het woord financiering vind ik Dat vind ik altijd wel heel mee. Maar, en dat over... Ze heeft zich mooi geëxcuseerd voor die uitlating. Ze heeft gezegd, dat was een beetje dom van mij, heeft ze gezegd. Want ik bedoelde, ik wilde iets anders zeggen. en Ik heb het verkeerd gezegd, dus de fout ligt bij mij. Dat heeft ze toch onlangs gedaan in het televisieprogramma... met jullie collega van... de. Nationaal. Hm. Um, um, punt. punt. Punt, ja. Goed. Ja. Nou, het, uh, het klinkt interessant, het boek interessant. En uh, we gaan uh, uh, uh, uh, uh, het allemaal bekijken, natuurlijk. Volgende week komt het uit. Donderdag, de, ja. Volgende donderdag. Ja, ik kan nog even vragen: uh, gaat de opbrengst naar het Koningshuis ook? <laughs> <laughs> um, daar ga ik eens over nadenken. <laughs> U bent er toe in staat, als ik het zo hoor. Nee, nee, nee. Maar nou, nee, nee, nee, de, de, de opbrengst wordt goed besteed. Goed. Straks horen we Lisbeth List over het laatste concert van Charles Aznavour. Nu eerst aandacht voor onzichtbare chips in onze kleding. Wat je hier ziet is een schoen die beveiligd is, zonder dat je dat kunt zien. Ik kan het label niet ontdekken. PVD. En op het moment dat je bij een poortje brengt, dan gaat het alarm af. Zo klinkt het als je zonder te betalen met een chip in je kleding de winkel uitloopt. Ruben Wegman, u bent de baas van NEDAP, de Nederlandse apparatenfabriek. Gisteren werd bekend dat u alle kleding van een bekend Spaans merk van anti chips gaat voorzien. Werkt het inderdaad zoals we net hoorden? Ja, het is inderdaad zo dat in een schoen of in kleding, u kent het wel, die witte etiketten die eraan gekoppeld zijn, daar zit inderdaad geen chip in, maar er zit een... Atten in die ervoor zorgt dat als het door het poortje wordt gehaald... dat er een alarm afgaat. Wat oh, dat is... zijn die harde stukjes? Die harde stukjes. Oh, ja. Die er iedere keer als je afrekent vanaf gehaald wordt. En dat is een RFID-chip? Nee, dat is, is RF-technologie. Ja. De overtreffende trap daarvan is dat je niet alleen herkent of er iets is... maar ook wat het is. En dat is de RFID. Dat je ook kan identificeren wat het is. En dat bestaat al? Dat bestaat al. En gebruikt u ook? al maakt u al? Dat bestaat al 35 jaar. Maar het zit dat ook in, de, in die deal die u gisteren gesloten heeft? Nou, wat wij, uiteindelijk willen veel retailers langzaam maar zeker naar RFID. Dus we beginnen met deze deal met de standaard RF-technologie. Het unieke van deze uh, opdracht die we hebben gekregen... dat die poortjes al klaar zijn voor RFID. Dus op het moment dat zij meer willen dan anti-winkeldiefstal... zijn die poortjes al klaar voor. En wat meer zou dat dan kunnen zijn? Nou, wat natuurlijk bij heel veel uh, retailers, winkels belangrijk is... dat ook de dingen waarvan je denkt dat ze in de winkel ligt... ook daadwerkelijk daar liggen. Het zal toch net zijn dat daar een paar uh, spijkerbroeken... je denkt dat ze daar liggen, maar niet meer liggen... waardoor je niet meer kan verkopen. En dat is vaak een groot probleem. Dus een soort van voorraadbeheer? Voorraadbeheer. Op dit moment is het zo dat 93 tot 98 procent... heb je bij het opnemen van de voorraad in een winkel. Dat betekent dus dat je eigenlijk heel vaak, één uh, op de 20 keer... Uh, niet dat kan leveren waar de klant eigenlijk naar nou op zoek is. Ja. En met RFID wordt het veel makkelijker om die voorraad op te nemen. En kun je makkelijker voor zorgen dat de juiste producten in de winkel liggen. Hoe klein is een RFID-chip? Yeah, dat kan heel klein zijn. Uh, zo klein als een rijstekorrel. Oh, veel kleiner. dus Die kan dieplijn. ook onzichtbaar zijn. Die kan ook onzichtbaar zijn. Ja, en waar zitten ze? Nou, dat, dat ligt eraan waarvoor je kiest. We hebben een aantal klanten die ervoor kiezen om een groot erven die-label te hebben. Zoals je dat nu kent van die etiketten die ook los worden gemaakt. Tot helemaal het meest extreme. Het voorbeeld van de schoen waarbij er in de schoen al een label uh, wordt, wordt in, in de productie wordt meegenomen. Die zie je dus niet meer uh, als klant? Die zie je niet Alleen meer als Alleen als je klant. schoen opensnijdt? Klopt. En Vaak wordt erven die ook gebruikt om te borgen dat het ook daadwerkelijk een merkartikel is. Dus de RFID-chip garandeert je okay. dat het artikel ja, ja. daadwerkelijk van het merk is. Het is een beetje de oude streepjescode, toch? Ja, daar komt het eigenlijk op neer. Alleen hij werkt op een andere manier. Ja. Um, is ook een beetje eng. Je kan er allerlei andere dingen mee doen nog, vermoed ik. De, de, de, de, Voorbeeld, wat, ik, hoorde, ik hoorde een verhaal van uh, BH's. Daar zat een RFID-chip in. En aan de hand van die RFID-chip kon de producent nog steeds zien... hoe vaak die gedragen werd, bijvoorbeeld. Oh, dat is me uh, dat, dat heel van die bekend. Die leveren wij niet. Het lijkt me ook uh, wat vergezocht. En stel dat zijn wel, wel, dat zijn wel de, de verhalen. Als je slimme materialen hebt en je kunt meten. Dit zijn allemaal dingen die in potentie mogelijk zijn. Als je in staat hebt dat je artikelen hebt die kunnen praten. Daar gaat het eigenlijk om. En dit zijn een, een van de ideeën die ze daarbij hebben. Maar het is nog helemaal niet in een de Nee, partij. maar stel nou, je betaalt. Je koopt iets met, met een, met je creditcard of met je pin. Dus je bent identificeerbaar aan dat artikel. Mm -hmm. Kan de fabrikant dan ook zien? hoe lang ik een bepaald artikel gebruik en waar dat is bijvoorbeeld? Nee, dat kan op dit moment niet. Op dit moment? Ja, op dit moment, je, je, je begrijpt dat je, als je erover nadenkt... die chips worden dan meestal uitgeknipt, weggehaald... dus op dat moment ben je helemaal niet... of worden vernietigd. Ten, tenzij je ze niet, niet weet waar ze zitten, natuurlijk. Nee, maar wat vaak wat je niet wil, is dat, dat er weer een alarm afgaat... op het moment dat je weer naar binnen komt. En op dat moment is het vaak zo dat ze of verwijderd worden... of ze worden onschadelijk gemaakt, op het moment dat ze de winkel verlaten. Verriaan, ja, heb je hebt je als journalist ook met de RFID-chips uh, bezig gehouden? Uh, ja, ik vind het buitengewoon interessante technologie. Jij zit in de OV-chipkaart. Zit hij in en zit in jullie pasjes als je hier het gebouw binnenkomt, zit hij in. Uh, er is, uh, dus is heel veel te doen over de veiligheid van die chips. Dus ik kan me ook voorstellen, dat, uh, die, de, de simpelste chip, de gekookte, is gekraakt. Uh, daar heeft de overchipkaart veel publiciteit van gehad. <lacht> ik, ik zit, hier heeft, uh, voor voor zo'n winkel, ik zou me kunnen voorstellen dat, dat het dan mogelijk is om de, dat, die chip te, te kraken en hem dan te kopiëren. Maar ik ben even mijn criminele hoofd is dus even aan het nadenken <lacht> wat ik da daar dan mee zou moeten kunnen. Jouw schrijft u nog een lijstje misschien over RFID-chips? Nee, maar dat gaat er wel komen op deze manier. Ja. Ik zit aan dingen te maken. Oh, dat moet wel lukken, ja. Goed. Ja, maar wilt u antwoord geven op de vraag van Ferry? Nou, het is vaak. De, de OV-chipkaart is een vorm van RVD. Er bestaan, bestaan vele honderden vormen van RVD. Het zijn niet dezelfde chips die gebruikt worden in de winkel. Maar in essentie klopt het natuurlijk dat je iets na zou kunnen maken. De vraag is alleen hoeveel moeite je wil doen om de code van een pak melk te kopiëren of voor een, een t-shirt van 10 euro. Op het moment dat het een OV-chipkaart is waarbij gratis kan reizen. Er zit er weer een ander belang. Want dan verdienen veel meer mee. Verdienen veel ja, meer mee. Ja. Maar zitten de privacy-aspecten aan wat u betreft? Ja, natuurlijk. Wat, natuurlijk. Waar, waar zegt u zelf van dat zouden we graag willen... maar dat voelt niet goed? Nou ja, kijk, het, het allerbelangrijkste is dat, mensen, dat je mensen moet uh, duidelijk maken... dat je iets aan RVD uh, doet. Dus eigenlijk dezelfde regels die voor kamerobservatie gelden... dat je aangeeft dat er een kamer is... zou je eigenlijk voor RVD ook moeten doen. Dat je in ieder geval de mensen informeert... dat er, er iets met RVD wordt gedaan. Ja, en dus ook het kan zijn dat de treiduie aan heeft gevolgd wordt... Nou ja, nou ja. Want dat is met de camera ook zo. Je wordt gefilmd, ze kunnen zien wat je doet. Dat nou, klopt. Op dit moment is het nog niet zo dat je die RFID-chips op groot afstand kan, uit, uh, kan uitlezen. Um het is inderdaad zo Dichtbij dat je... Dichtbij wel? Ja, je ja. kunt ze natuurlijk net zo. Je kunt de afstand zeg maar, tussen, van, van een meter tot twee meter... kun je die chips die nu gebruikt worden, kun je die uitlezen. Want ik, las, of ik hoorde ook weer het verhaal dat je als je zo'n trui koopt... met een chip erin en je komt vervolgens langs die winkel... dan loop je de kans dat je een sms'je krijgt... met deze week zijn er nieuwe trui in de aanbieding. Nou, dit zijn allemaal voorbeelden van, uh, uh, van technologieën... wat je daarmee zou kunnen doen als je het doordenkt. Ja. Wat er eventueel mogelijk is. Geen van deze dingen wordt op dit moment ingezet. En mag en, het wel? Zijn daar regels over? Nou, dat is... Een van de, de, we willen dat voor zijn voordat het r die echt daadwerkelijk wordt, wordt toegepast. Want op dit moment is het nog niet het geval. En daarom werken we nauw samen met de Europese Commissie... om daar gewoon heldere afspraken over te maken. Dezelfde afspraken zoals die met camerabewaking, cameraobservatie zijn gemaakt... zul je ook voor r moeten maken. Ik, uh, we hebben een aantal jaar geleden ook al een reportage uitgezonden... over de Verenigde Staten, waarin die techniek blijkbaar al verder ontwikkeld is. En daar was enorm veel protest, ook van consumenten. Met name toen tegen Walmart, want die gebruikte die chip al... Is dat ook te verwachten in Europa? Nou ja, je ziet, het is natuurlijk absoluut een onderwerp, zowel in Amerika als in heel veel andere landen. In Amerika ging het over het identificeren van de pallets die er binnenkwamen, dus het gebeurde niet eens in de winkel zelf. Maar dat geeft alleen aan dat het een belangrijk onderwerp is en dat we daar van tevoren over na moeten denken, voordat die RVD op grote schaal, als het al op grote schaal wordt uitgerold. Ja, en u op... leeft ervan? Nou, dat is één van de dingen die we een doen. van de vele. Ja. Is dat hinderlijk, die privacy discussie, voor u? Zou u zich meer kunnen ontwikkelen als die er niet was? Uh, nee, uiteindelijk gaat het, om, het gaat ons niet om de technologie, maar de problemen die je mee oplost. En uiteindelijk gaat het om dat het zowel voor consument als voor de retailer werkbaar is. Dus het heeft geen enkele zin om technologie uh, in te voeren die interessant is voor de retailer, maar waarvan de klant wegloopt. Ja, verjaan? Nou, ik, ik weet dat er uh, veel ontwikkelingen zijn... om die RFID-chips op zo ver mogelijk uh, een groot mogelijke afstand af te lezen. Het is natuurlijk wel vervelend als je met een boodschappenwagentje naar buiten loopt... en iemand kan vanaf een afstandje zien wat daarin zit. Uh, en bij kleding misschien helemaal. Waarom is dat vervelend? Want dan heb je gewoon voor betaald, neem ik aan... als je wegloopt met karretje. Uh, dat karretje. Dat, dat is één <laughs> ding. Dat, uh, labels zijn misschien ook te verwisselen. Dat is misschien iets, iets anders. Uh, en dat is het criminele hoofdweer van jou? Uh, maar misschien met, met kleding. Als je daar, uh, ik kan me ook voorstellen dat, uh, dat er, uh, mensen producten kopen... Waar ze misschien, uh, die ze in papieren zakken vervoeren waar ze misschien niet... Uh, weer, we willen dat iemand dat van een afstandje kan, kan zien. Leuk ondergoed um, of zo. Ja, maar Ik, denk dat, je niet graf, nee. Die privacy-aspecten zijn wel, zijn wel ver vervelend. Maar het is ook zelfs zo dat uh, ze kunnen nu op of ze, uh, uh, in de beveiligingsindustrie... proberen ze een chip aan te zien komen. Iemand komt aanlopen, daar loopt een chip. Dat, dan hoef je hem niet meer een infrarood in beeld te hebben. Maar dan de, die, die chip, en als je die kan aflezen... dan kan je ook nog zien wat hij op zijn overchipkaart heeft staan... Wat die, bij welke werkgever hij werkt... En, en ook nog wat hij uh, heeft gekocht, misschien. Ja, ik denk dus, maar dat u ver je mee moet nemen... als u bij de Europese Commissie gaat praten ja. over alle gevaren ervan. Nou ja, kijk, dit is... RvD is een technologie. heeft voordelen, heeft ook een aantal nadelen. Dat geldt voor mobiele telefoons waarbij iedereen kan volgen. Het heeft te maken met kentekenherkenning. En belangrijk is inderdaad voordat we die technologie gaan uitrollen... dat we van tevoren al nadenken over de implicaties daarvan. Zometeen na het nieuwsoverzicht van half drie... praten we met uh, Lisbeth List over het uh, laatste concert vanavond... Uh, van Charles Aznavour in Parijs... en zijn afscheidstournee die daarna begint. Eerst het nieuws van half drie, gelezen door Mark Visser. Radio 1, het nos Journal. De Damschreeuwer heeft een jaar gevangenisstraf gekregen... van een half jaar voorwaardelijk. De man verstoorde vorig jaar de nationale dodenherdenking op de Dam in Amsterdam. Verslaggever Edwin van den Berg, wat was de motivatie van de rechter? Vooral het naar het oordeel van de rechtbank roekeloze gedrag van de Damschreeuwer... die vorig jaar zo'n ijzingwekkende schreeuw... ...gaf aan vier seconden. Een schreeuw die, zegt de rechtbank... ...op zo'n volle dam in het bijzijn van de koningin... ...de start was van een hele reeks gebeurtenissen. Die schreeuw veroorzaakte paniek... ...en door die paniek begon de volle dam... ...de menigte te bewegen. Er raakten 87 mensen vervolgens gewond. Er is dus, zegt de Amsterdamse rechtbank... ...een verband tussen zijn gedrag... ...en het ontstaande letsel. Met andere woorden, als de damschreeuwer... ...gewoon zijn mond had gehouden... ...was er niets gebeurd... Roekeloos gedrag dus ook in het licht van de gebeurtenissen op Koninginnedag in Apeldoorn in 2009. Dat noemde de rechtbank ook met nadruk. Verslaggever Edwin van der Berg.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 de nieuwe wet nog niet geldt, gelden de regels met terugwerkende kracht. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB Verkeersinformatie viel op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht... tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunetten 4 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd bij het knooppunt Lunetten. Daar is de rechte rijstrook dicht. Radio 1, dit is de dag... Goedemiddag, hartelijk welkom bij ditste dag. Hier aan tafel zit de Ruben Wegman. Met hem hebben we gepraat over onzichtbare chips die in kleding wordt aangebracht. Ferry Haan, met hem gaan we praten over al die congressen over het onderwijs. Zijn die nou zinvol? En ook aan tafel is Arendo, zit Arendo Joustra. Hij is hoofdredacteur van Elsevier. Uh, en schreef met een aantal collega's een boek over het Koningshuis Arendo. Even die damschreeuwen, een Jaarcel. Nou, die komt ongetwijfeld op een of andere lijstje te staan. Maar wat vind je ervan? Nou, ik heb het uh, toen de officier van Schietse gehoord. En die had dan een goed verhaal. Die zegt, ja, er zijn ook heel veel... Die schreeuw is niet zo belangrijk, maar er zijn heel veel mensen gewond geraakt. En, en zoals de officier van Schietse zijn nog getraumatiseerd. Dat kan ik me ook wel voorstellen. Je bent daar voor een doderdenking en, en er gebeurt zoiets. I I, dan goed, de man zal het misschien niet zo met opzet gedaan hebben. Althans niet met doel mensen te verwonden. Maar als je daar bent met je kinderen... en, en je komt voor een liefend, ja, het is heel stil daar en, en ingetogen... En je valt dan struikelt, je hebt verwondingen. Nou ja, dat, daar moet wel een, een vraag tegenover staan. Ja, je kan je de uitspraak over voorstellen. Zeer, ja. Nou, ik, ik, uh, het is een beetje oorzaak en gevolg. Het is wel het tijdsgevricht waarin dit is gebeurd. Uh, ik, volgens mij is de persoon die later een bom-bom uh, riep... die is niet vernietigd. Aangeklaagd. Ik geloof niet dat, dit, dat hij deze intentie had. En het is een beetje zeg maar, iets meer over het tijdsgevricht waarin we nu leven. dan. dat de, een beetje pech dat ik nu gedaan ja, heb. Hij kwam, geloof ik, straalbezopen bij de Dam aan. En hij wist niet eens wat daar aan de gang was. En hij, hij, hij schreeuwde En er schreeuwen wel vaker met mensen. Ja. Dat had hij natuurlijk niet moeten doen. Mm. Maar er ging een soort keten van reacties in, in beweging. Jijf, ja. Maar, maar, maar dronkenschap is toch geen reden om dan geen straf te krijgen? Ik bedoel, dat is ja. ook een keuze die je maakt. Het is niet zo dat als iemand dronken is, dat hij dan onschuldig is. Nee, klopt. hij heeft iets gedaan. Hij heeft een schreeuw uh, en waardoor een Daarna een soort ongecontroleerde uh, golf van, van, van, van gevolgen is ontstaan. Waar, waar die hij maar niet kon als, voorzien. Als ik u een duw geef, nu valt dan van de brug. Ja, <laughs> ja dat, dan, dat had ik ook niet helemaal voorzien. Maar nee, je, dat, je, bent, je bent wel, vind ik als mens altijd verantwoordelijk ja. voor je daden. Ja. Nee, daar ben, daar ben ik op zich mee eens. Maar ik heb het gevoel dat hij dat het ook een beetje een, een symbool is. En dat, er, dat ja, eigenlijk is het maar de hysterische reactie op zijn schreeuw. Zegt ook veel over ons, op dit moment. Nou, hysterische reactie. Als u daar had gestaan met uw kleine dochtertje. Ja, dan was ik Dan, geschrokken. dan had u ook geschrokken, was u ook ja. weggerend. Dus dat is een normaal gedrag van mensen. Zeker in een massa, omdat de massa ook altijd een ja. gevaar in zich schuilt. Nou, nee. even één vraag, meneer straf. Welk lijstje komt dit nu? Nou, de, ik heb ook wel lijstjes met de laatste uh, uh, geëxecuteerden in Nederland. Uh, uh, uh, dat is een lijst natuurlijk in de 19e eeuw, maar dat is ook nog een lijstje. Uh, in, in, in onze tijd, uh, na de Tweede Wereldoorlog. Dus dit soort. Uh, je hebt we hebben wel een lijstje trouwens in het boek staan. Ja, in het boek uh, sorry, ik ben ja, nee, ja. Ja, ja. Ja. Nee, ja, ja, niet ik, ik, ik, ik, ik, ja. uh, ik moet wakker blijven. Ik nee, het, in het boek, nee, het boek is een lijstje met, met ordeverstoringen. We hebben oh. het ei tegen de, de gouden koets, met, met uh, ook natuurlijk was dat. We hebben natuurlijk het vaccinelichtje. Ja. Dus uh, dat soort zaken, ik er allemaal in. Dus de, bij de nieuwe uitgave, die natuurlijk snel komt, uh, komt deze erbij. Goed, u kunt op deze uitzending reageren via Twitter. Dan gebruikt u de hashtag ddd. U kunt ook reageren op onze website, ditistedag.nu. You are the one for me, for me, for me, formidable, Isabelle, Isabelle, yesterday when I was young, j'ai vu Paris le point brandi et l'arme révolutionnaire, She... Compilatie van werk van Charles Navour. En gaan we hem over hem praten met Lisbeth List en met Bart van Lo. Goedemiddag. Hi. Goedemiddag. Bart van Lo, uh, vanavond uh, het laatste concert in Parijs. En daarna nog een afscheidstournee van deze de legendarische zanger. Maar er wordt getwijfeld hè, over of het nou echt zijn laatste concert is. Wat denkt u? Uh, wel, ik denk dat hij uh, dat hij nog wel eens terugkomt. Als hij zijn adem blijft vinden, zoals hij dat nog altijd doet. Dan denk ik niet dat het einde in zicht is. Hij is uiteindelijk ook nog maar 87. Ja, maar dat is wel een hele leeftijd. Mevrouw List, denkt u ook dat hij daar niet echt mee gaat stoppen? Lisbeth List, denkt u dat ja. ook? Dat hij daar niet echt mee gaat stoppen? Nou nee, kijk, ik zie hem niet achter de garen. Zingen is zijn passie, zijn talent enzovoort en zijn leven... En uh, het, is, uh, ja, het zijn maar weinigen die echt zeggen op een 65ste, uh, ik hou hierop mee op, laat staan. Uh, mensen als, uh, uh, als Navour en, en, en hoe heet die, uh, Jacques Brel, uh, die, die zou ook nooit gestopt hebben. Nee. Greco is nog steeds aan het zingen, die is ook 82, 84, zoiets. Ja. En, kan je, uh, en kan je nog wel zingen op die leeftijd? Want 87 is natuurlijk, dan ben je natuurlijk wel oud. Lukt ja. dat dan nog? Ja, wij zijn natuurlijk geen coloratuurzangers, hè. Bij het Franse chanson heeft, wordt het accent eigenlijk gelegd op de, op de tekst, op de woorden, dat lange, die lange verhalen van Aznavour. En uh, ja, hij hoeft niet vijf toonladders te zingen, dus die, die stem van vroeger heeft hij nog steeds. Ja, dus hij kan daar nog heel lang mee doorgaan, zegt ja. u eigenlijk. Ja. Bart van Loo, even kijken naar de betekenis nou van uh, Aznavour van, uh, van voor het Franse chanson. Want we kennen natuurlijk meer grote namen. Uh, is hij belangrijk? Ben zeker, ik denk dat ze zoals jullie in Nederland sinds vorige week spreken over de Grote Vier na de dood van Hela Haase, Er is ook een Grote Vier van het chanson, dus Brel, Brassens, Trené, Gainsbourg. Mocht voor het loodje erbij neerleggen, wat ik absoluut niet wens, dan denk ik dat hij daarbij gezet wordt in dat grote pantheon. Wellicht net onder de namen die ik gezegd heb. Um, de man had een zeer moeilijk begin van zijn carrière. De jaren vijftig kreeg eieren en tomaten naar zijn hoofd geslingerd. Ze oh ja? moesten hem niet. Schorre stem zei men. Kleine gespaltte. dit kan toch niet. Hij verdiende dan maar de kost als secretaris van Edith Piaf. Manusje van alles begon liedjes voor haar te schrijven. En droomde er stiekem van om met zijn eigen composities zelf op het podium te gaan staan. En het is in 1960 dat dat gebeurt. En dat hij ook doorbreekt met het nummer Je me vois je déjà. Waarin hij zegt, ik zag me al bovenaan de affiche. Mijn naam tienmaal groter dan, de, dan een der andere. Nooit heb ik een kans gekregen. Maar op een dag zal ik tonen dat ik talent heb. Wel die dag breekt aan in 1960. En wel met dit lied waarin hij net dit verhaal vertelt. En we hebben daarnet de compilatie gehoord... Formis, ja. Ja, formidable amenez-moi... God, het is, een, het is een eindeloze lijst. Als ik er eentje mag uitpikken... die mij ja. die het dicht, die de met meest na aan het hart ligt... dat is het Non-Generien oublié uit 1971. Dat is een, een beeldschoon lied... dat je de indruk geeft... dat het alleen al voor je herinneringen... de moeite is om te leven. En in dat lied, en dat wil ik toch even benadrukken... zoekt hij de grens, dat doet hij wel meer... van de pathetiek op. En ik denk... Maar misschien kan Lisbeth List daar deskundiger informatie over geven. Ik denk dat ze die, die grens ook als chansonnier, chansonnière moet durven opzoeken. Nee. Want er is op die grens tussen kitsch en pathetiek aan de ene kant... ...en kunst en authenticiteit aan de andere kant... ...dat er een moeilijk begaanbaar pad ligt waar... Dat kan leiden naar waarheid en schoonheid. En ik denk dat Asnavour regelmatig grandioos dat pad bewandelt. Lisbeth List, u heeft ook samen met Asnavour in 1976 een album gemaakt. Ging hij over de grens van de pathetiek heen? Nou, dat doe ik ook dus. Ja? dat deed wel. Met Nou, de pauw of C'est daar, En Asnavour met Yesterday, when I was Young... Hier encore. God, oh god, god, god. Daarom hou ik zo van het Frans Janson. Omdat het zo heerlijk over de top is eigenlijk. Ja, ja, ja. En hoe was het om met hem samen te werken? Nou, we hebben een duet opgenomen samen. Maar laat ik eerst beginnen. Toen ik pas in Amsterdam alleen ging wonen op een kamer... had ik alles wat als naar voren uitbracht in huis. En als ik van, van school of, of kantoor kwam... Stond mijn vinger al richting platen draaien en hup, daar kwam als voor weer. Oh ja? Ja, dus ik, en, en voor het eerste keer in de Olympia As voor nou ik, ik adoreerde die man. En, en later toen ik dus een LP ging maken van zijn liederen in het Engels, hebben we een duet daarop gezongen. Mm -hmm. Alleen niet samen naast elkaar, Ach. achter de microfoon, maar hij in een studio in Parijs en ik heb een studio in Londen. Ah, maar heeft u hem ooit ontmoet? Jazeker, want de, voordat we die LP gingen maken is hij bij mij thuis geweest, hebben we alles besproken. Hij uh, heeft ervoor gezorgd dat ik alle nummers kreeg in het Engels vertaald. Vervolgens, uh, toen de LP uit was, uh, is hij naar nou Londen gekomen en was bij de uitreiking. Uh, vervolgens uh, heeft Bob Royens een televisieprogramma gemaakt van hem en mij. En daar hebben we dus ook weer... Ja, hoe heet het? Don't say your word. Uh, in het Engels, uh, mm -hmm. dat was avant, uh, après l'amour, uh, hebben we gezongen samen. Ja. En maar, de, en... maar waarom die opname dan niet samen? Wat zegt u? Waarom die opname dan niet samen? Uh, die, die, omdat hij aan, aan het werk was, op tournee was, en ik, ik maak, stond in Londen die LP te maken. Geen tijd. Dus we konden, we konden elkaar, niet naar elkaar toe. Nee. Is het een aardige man? Ja, dus, euh, tegenover mij is zeer gesloten. Euh, ik kreeg geen hoogte van hem, maar dat, dat kon me niks schelen. Want ja, wat die man gemaakt heeft en die prachtige stem en euh, ja, dat deed al alles. Alleen, wat dit wel was, hij tijdens de opname euh, euh, moest hij uiteraard euh, euh, een paar keer een, een, een of een lied een, euh, doen. Of ook de pop moest hij twee uit drie keer. Uh, dat opnemen en hij, hij vond het onzin, onzin. Hij keek de hele tijd die hele middag op zijn horloge. Hij wilde weg. Oh, hij wilde ja? Een ja. beetje ongedurig mens dus eigenlijk. Uh, ja, nou ja, waarschijnlijk, hij is natuurlijk zo groot dat hij, hij de baas is en een regisseur moet doen wat hij zegt. Ja, ja. En dat was hij bij, bij, bij Bob Rooijen is absoluut niet uh, in vragen. Nee. Bart van Loo, uh, ik las ook ergens dat hij nogal uh, eigenzinnig is en als ik mevrouw uh, List zo hoor, dan uh, klopt dat wel, hè? <laughs> Ja, maar ik denk dat grote ha, eigenzinnigheid. Noem mij eens een grote kunstenaar die niet eigenzinnig is. Ik... ik hoor trouwens een heel klein beetje stil, hoor, uit respect. Het feit dat Lisbeth Lies nog samen met Aznavour heeft, uh, heeft gezongen, dat is toch niet niks. Uh, dat, uh, dat, dat, dat, dat hoor ik allemaal graag vertellen. En spijtig dat... Dat ja, God, dat we daar niet bij hadden kunnen zijn natuurlijk. Ja, dat had u wel ja. mee willen maken. Ja. U, ik zeg er ook even bij dat u heeft ook een boek geschreven over de uh, over chansons, een gezongen geschiedenis van Frankrijk. Uh, is daar een grote, grote aandacht voor als in dat boek? Ja, God, Aznavour komt regelmatig uh, in het boek voor. En ik, ik ben hem ook een keertje, een van zijn beroemdste nummers, La Bohème, ben ik nagestapt in Parijs. In, in het boek vertel ik uh, de grote en de kleine geschiedenis van het chanson. De eerste laag is die herkenbaarheid, die vertrouwdheid, die universele lading. ...die in die liedjes zitten. In La Bohème vertelt hij het zeer herkenbare verhaal... ...van mateloos ambitieuze kunstenaars... ...die dromen van roem en succes. Maar tegelijkertijd, en dat maakt het lied natuurlijk dubbel zo interessant... ...vertelt hij in, in dat chanson het verhaal van het Montmartre... ...van voor de Eerste Wereldoorlog, van de Belle Époque... ...dat van Renoir en Degas... ...die kunstenaars die als een krabbe kas waren... ...betaalden met schilderijen. En dat nummer, dat is wel interessant... ...dat doet hij al meer dan 50 jaar... ...of bijna 50 jaar, excuseer, het is van 65... ...dat brengt hij telkens op dezelfde manier... En, en dat is interessant, omdat hij eigenlijk voor elk nummer, wanneer hij optreedt, een soort van mini-scenografie, mini-choreografie heeft, minimalistisch, maar die wel tot de verbeelding spreekt. En bij dit nummer haalt hij altijd een, een witte zakdoek tevoorschijn, die hij het hele lied vasthoudt. En in het lied komt een kunstenaar, op het, die gaat op het einde van zijn leven, en op het einde van dat lied, gaat hij terug naar het Montmartre van zijn jeugd. En hij herkent eigenlijk niets meer. En dan zingt Asnavour, we waren jong maar nu blijft er niets over. En ik kan mij inbeelden dat wanneer de 87-jarige Aznavour op zijn laatste concert net die zinnen, wij waren jong, maar nu blijft er niets over zingt, hij zal dat wellicht toch met net iets minder stemkracht doen dan 50 jaar geleden, maar met meer geloofwaardigheid, meer doorleeftijd. En op het einde, dat doet hij al 50 jaar, zal hij die zakdoek ook, terwijl de muziek uh, nog eens een versnelling krijgt en het applaus losbart, zal hij die zakdoek weggooien en staan er talloze handen klaar om die zakdoek weg te graaien. Oh, we, gaan, we, gaan het, we gaan het af wachten meneer van Loo of het inderdaad zo gaat gebeuren. Hartelijk dank Bart van Loo en ook heel hartelijk dank aan Lisbeth List. We spraken over Charles voren. Love will find a way. Love and marriage. Love Achter de voordeur. Marriage. No sir. Variaan, docent oud journalist, uh, en jij stoort je aan de enorme hoeveelheid congressen, onderwijscongressen waar over leraren wordt gesproken, terwijl er maar weinig leraren te zien zijn. Wat is het probleem precies? Het probleem is dat de onderwijs een grote sector. Daar gaat veel in geld in om. Er wordt een beetje bezuinigd hier en daar. Dus er wordt gekeken of we dat geld efficiënter kunnen besteden. En een van de dingen waaraan wordt gedacht, is om de arbeidsproductiviteit per docent te vergroten. En het meest simpel doe je dat door meer leerlingen in de klas. Dat is het meest simpel. En daar zijn bijeenkomsten over. Dat was er vorige week een, een hele, hele goede. Uh, er wordt over nagedacht, er zijn rapporten overgeschreven door uh, universiteiten. Uh, hartstikke zinvol om over de productiviteit van leraren te praten. Dat is prima. Alleen buiten die docenten is een hele schil aan mensen die geen onderwijs geven, maar uit dezelfde pot betaald worden. Uh, die vaak uh, dit soort congressen bevolken uh, en praten over de productiviteit van leraren, terwijl hun eigen. Productiviteit uh, niet ter discussie. staat. Maar hoe zou de, uit dezelfde pot betaald worden? Wat zijn dat voor mensen die daar komen? Uh, nee, ik kan onderscheid maken tussen binnen een school en buiten een school. Uh, binnen een school zijn er een aantal mensen die natuurlijk geen les geven: de directie, bestuur, ondersteunende mensen, uh, zorgmensen, uh, noem maar op. Maar ook buiten het onderwijs barst het van de, van de adviesraden, van de, van de bestuursorganen. Maar betalen wij die met z'n allen? Ja. Ah, dat is allemaal gemeenschapsgeld? Gastel grootste deel wel, ja. En jij ja. zegt, uh, laat hij eens ook een soort productiefs gaan doen? Uh, nou, ik zou vooral voordat, uh, de, de, de, voordat een, een docent een klas van 40 leerlingen voor zijn neus heeft... ik noem maar een dwarsstaat, ja. is het misschien slim dat, dat uh, een deel van de pot... en ik zou zomaar de helft kunnen zijn hoor... dat zomaar de helft van het onderwijs gaan naar niet-productieve activiteiten gaat... Ja dat je er even eerst kijkt van wat gebeurt met dat geld. En dan pas weer de klasse groter maakt. Dat soort dingen, ja. We hebben zelf wat verzameld over hoe er in onderwijsland wordt gecongresseerd, gesymposiumd, gestudiedacht en gedebatteerd. ik van harte welkom ons Van harte welkom. Van harte welkom. Wil ik nu het woord geven. Gewoon op u vandaan die nu niet zegt, komt. Een heel inspirerend congres. Een hele fijne dag. Een hele zinvolle dag. Niet alleen een mooi theoretisch verhaal, maar ook met humor. Ze weten echt waar ze het over hebben. Kunnen jullie de geïnspireerd naar huis gaan? Dank u. Op, naar de borrel. Op naar de borrel. Ja, wat, waar gaan die congres over? Um, die kunnen over van alles gaan. Wat misschien wel mooi is om te weten, dat uh, een, een docent uh, die, die wordt geacht zich bij te scholen en uh, daar krijg je een aantal uren betaald voor om zich bij te scholen en dus uh, dat is een, gewoon een verplichting die elke docent heeft. En dat is natuurlijk een mooie, uh, mooie boterham voor allerlei bureaus die, die congressen organiseren. Dus als ik een congres bezoek uh, als docent, dan heb ik mezelf bijgeschoold en dat is fijn. Dat willen met allen alle docenten ook blijven leren. Dat is fijn, Dat, dat, nou, okay. dat, dat is heel ja. mooi. Maar nou, Vind je dat zelf ook eigenlijk? Of... Nou ja, de ene keer wel, de andere niet. Maar nou heb ik gezegd, uh, dit, dit is ik heb het congres nog nooit bezocht als, als gast. Ik heb wel eens een keer als spreker voor zo'n congres gestaan. Een paar keer in. En dat is, dat is heel nuttig en leuk. Alleen, nou, ik was vorige week op een bijeenkomst en daar stelde ik de gemene vraag over. Het ging over die productiviteit. Ik stelde de gemene vraag van hoeveel mensen geven hier eigenlijk les in, in deze ruimte? En dat bleken er de vijf te zijn van, van een man of 70, 80 aanwezigen. En die drie daarvan die waren genomineerd voor de docent van het jaar. Hm. Dus die waren daar min of meer verplicht. Drie van de vijf. Maar is het niet zo dat... dat onderwijs bestaat natuurlijk... docenten zijn heel belangrijk, maar ja. je kunt toch ook niet een school runnen... Zonder, zonder dat personeel wat, wat jij dan klopt. niet productief noemt. Maar ja. die zijn toch ook nodig? Ja, die zijn absoluut, absoluut nodig. De, de, de ervaren rotten op elke school... Die, die kijken naar het, naar het lijstje met mensen die daar werken. En die zeggen van, goh, wat zijn er toch eigenlijk veel mensen die, die geen, geen les geven. Dat zijn er meer dan vroeger. Nou zijn de taken bij scholen ook meer. Bijvoorbeeld meer zorglering, passend onderwijs, noem het allemaal op. Er zijn meer taken bijgekomen. Maar er loopt, er loopt iets meer uh, volk rond dat niet per se voor de klas staat. Die leerlingen ook niet kennen. En Je hebt ook dat... ineens volk, ja. Nou ja, dat, ik, ik ben een beetje denigrind over. Dat is niet terecht. Wordt, want al die mensen, al die, er wordt hard gewerkt. En, en er zijn ook taken aan scholen gehangen die uitgevoerd moeten worden. Bijvoorbeeld in, in, in de zorghoek. En dat moet gebeuren. Uh, punt. Uh, dus dan, dat, dan, dan zou de vraag meer liggen van doen de scholen wel de dingen die we die ja. zouden moeten maar doen. Maar wie zou hier iets aan kunnen doen? Want elke keer is iemand anders die het organiseert neem ik aan. Uh, dat, dat, dus klopt. Geen afstemming. dat klopt. Uh, de, nou, zou, nou, het ministerie zou kunnen kijken naar wat, wat er aan wolk, aan, aan, aan adviesraden, organen rond het ministerie hangt. Dat zou het, de minister kunnen doen. Uh, de, de, de, de scholen zelf die moeten kijken wie, wie huren wij in. Er zijn ook altijd wel, wel interimmers en uh, allerlei als adviezen die van buiten de school komen. Um, maar een mooi voorbeeld is op dit moment in Holland. Daar uh, nou, er gebeurt, er is natuurlijk van alles gebeurd. De De instroom is 30% omlaag. En nou is Douglas Terpsa, de, de baas daar, die is, die is daar nu aan het bezuinigen. En die gaat 20% van de mensen uh, ontslaan. Ontzettend pijnlijk is. En hij beweert dat hij dat kan doen terwijl de kwaliteit van het onderwijs uh, stijgt. Nou, als dat waar is. Dat waar dan is, hebben ze een behoorlijke op van gemaakt de afgelopen jaar. Maar dat blijkt ook zo te zijn. Ja, precies. Maar dat betekent dat er, dat er, dat er een behoorlijke nee, laag vet tussen. De, er zitten een hoop mensen die daar kennelijk wel hard aan het werken waren, maar niet productief. En wat ik begrijp is dat het bij het HBO nou, dat dit breder voorkomt. En bij het MBO zou het nog wel eens nog erg kunnen oh, zijn. Meneer ja. Haan, uh, meneer Ja. Haan. ja. Heeft u het idee dat het niet alleen bij, de, bij het onderwijs is, maar ook bij de zorg? De, de, de, hetzelfde is, het is allemaal een leger. Hè? Voor één soldaat heb je altijd zeven mensen nodig die, die, die, hem, die hem, nou ja, om hem heen lopen. Ik heb, het, ik heb het namelijk een hele goede observatie. Het is niet alleen bij het onderwijs, maar ook bij het zorg. Bij het zorg dat er gewoon heel veel mensen rondlopen en heel weinig mensen op. nog maar het werk doen. En het is niet voor niks dat de zorg nu iets van 70% van de groting ja, uitmaakt. Ik hoor een mega bezuiniging aankomen. <hums> Ik denk, ik denk, ik denk dat, dat het zou zomaar om de helft van het geld kunnen gaan... waarvan niet helemaal duidelijk is waar aan het besteed wordt. Kijk, bij, bij docenten is dat heel duidelijk. Uh, ik, ik geloof bij het vorige onderwijs drie kwart gaat naar docenten... het, het salaris wat uitbetaald wordt. Uh, en, en een kwart gaat naar niet-docenten. En dat is misschien te verdedigen. Maar ik zou dan wel graag willen dat het verdedigd wordt. Maar uit de, uit de OCW-begroting ja, houden we naast. Er dan enorm veel posten op die, uh, die niet rechtstreeks naar het onderwijs gaan. Oké, okay, er is veel geld te, te verdienen. Wij gaan naar onze dichter bij de dag. Vandaag is dat Tim. Tim Pardijs. Goedemiddag, Elsbeth. We gaan graag naar jouw gedicht luisteren. Boom van de kennis. Als naar stopt met optreden... Eva komt haar man al in de boomgaard tegemoet lopen. Ze noemde hem op de radio de koning van het chanson. Oh, ik had zo graag willen weten hoe die man in het echt klinkt. Adam... Geeft zijn vrouw een kus en loopt richting huis. Pratend loopt Eva achter hem aan. Over koningen gesproken, wist je dat er een Nederlandse prins is... die zeven vliegtuigongelukken veroorzaakt heeft... zonder zelf ernstig gewond te raken? Ik hoop trouwens dat onze jongens niets overkomt buiten. Ze zouden elkaar toch niet de hersens inslaan? Ook oh, konden we ze maar in de gaten houden... O, oh, dat doet me denken aan, aan zo'n nieuwe chip waarover ik op de radio hoorde. Die kan je in kleding verstoppen. Dan kunnen we altijd weten waar ze zijn. Adam hangt zijn jas op, loopt naar zijn vrouw toe... legt glimlachend zijn hand op haar mond en zegt... Ik hoef al die dingen niet te weten. Zo dadelijk ga je me nog uitgebreid vertellen hoe alle vruchten uit onze boomgaard maken. Ik wil maar één ding weten. Heb jij een goede dag gehad? Dankjewel, Tim Pardeijs. We zetten hem op de website. Dit is de dag. Nu. Ja, er zijn een paar vragen van luisteraars binnengekomen uh, voor meneer Wegman. Mevrouw Kaals, die vraagt zich af of die vindt dat u alle risico's van de RFID-chip vergoelijkt. Uh, voert u vooral een gevecht tegen spookverhalen, zegt zij. Heeft u dat gevoel? Nou, het feit is dat op dit moment erven die al 25, 30 jaar gebruikt wordt... voor het identificeren van koeien, identificeren van mensen. Dus eigenlijk is die technologie al heel oud. Hij wordt nu alleen op een andere plek gebruikt. In kleding, in, in dingen. En dat betekent ook nieuwe toepassingsgebieden. Dan moet je met elkaar ook afspraken maken hoe je daarmee omgaat. Ja. Het heeft voordelen, het heeft nadelen. Maar laten we daar van tevoren eens over nadenken. Ja, er is ook een vraag binnengekomen voor Rendo Joustra Heeft Elsevier een redactiestandpunt over het Koninkrijk Huis... Ja, wij, wij, ik, ik, omdat de monarchie een goede rol vervult voor de democratie... zijn we voor de monarchie. Leven de koningin. En, en Ferry had ook nog een vraag aan jou, Arendo. Ja, ja, heel, heel over de timing van het boek. Waarom nu, na 15 jaar? Ver, verwacht je een, een wissel? Wel, nee. Dat vind ik uh, eigenlijk onherbiedig om te speculeren. Hadden <lacht> <Ja, lacht> ja, we kunnen over weten. Het, oh, ja, over dat Dank nee, nee. voor jullie komst. Meneer Wegman, Verriaan en uh, Agenda Juistra. Ja, rijden jullie eigenlijk regelmatig met de auto in de spits, verriaan? Nee, nee, nee, ik uh, woon vlakbij mensen. Ook, ook niet goed. Nou, als dat wel zo is en je woont in de provincie Utrecht, kun je 100 euro per maand verdienen als je in de spits je auto laat staan. Morgen gaat dat van start. Een ingebouwde GPS-ontvanger signaleert of je wel of niet in de spits de weg op gaat. Maar wij merkten dat het systeem te omzeilen is. Wij gaan rechts de ring op. Mm -hmm. Als ik nou links de ring op ga hier.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 Dit is Radio 1.